Nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. Rita Verdonk heeft de kandidatenlijst van Trots op Nederland bekendgemaakt. Op de lijst staan naast de lijsttrekker vijf vrouwen. In totaal telt de lijst 31 mensen. De hoogst geplaatste vrouw na Verdonk staat op plaats 13. De nummer 2 was eerder deze week al bekendgemaakt. Het is de financieel adviseur Arthur van de Putten uit Den Haag. Hoog op de lijst staan verder de arts Karel Hofman uit Amsterdam en Kees Koppens, tot nu toe politiewoordvoerder van de politie Haaglanden. In de peilingen schommelt trots op Nederland tussen 0 en 1 zetel. Hengelo, Barneveld en Groningen krijgen er een nieuw station bij. Minister Eurlings heeft in de Tweede Kamer gezegd... dat hij de subsidieaanvragen voor de treinstations zal inwilligen. Het gaat om Hengelo Gezondheidspark, Barneveld Zuid en Groningen Europa Park. Eurlings zei ook dat hij verwacht dat er in Arnhem een halte bij komt bij Westervoort... Per station betaalt verkeer- en waterstaat maximaal 6,3 miljoen euro. Bij de bloemenveiling Flora Holland wordt vannacht een korte werkonderbreking gehouden. Personeel in Aalsmeer legt om middernacht het werk neer. Op dat moment loopt een ultimatum af van FNV-bondgenoten. Het personeel van Flora Holland eist onder meer een beter loon en een ruimere vergoeding voor onregelmatig werk. De 106-jarige zanger en acteur Johan Heesters heeft een schikking getroffen met een Duitse historicus. Die beweert dat Heesters in de oorlog in het concentratiekamp Dachau voor SS'ers heeft opgetreden. Heesters zegt dat hij nooit in een concentratiekamp een optreden heeft gegeven. Eind 2008 daagde hij de historicus al voor de rechter en eiste hij een rectificatie. Die zaak verloor hij. De rechter vond dat er wel aanwijzingen waren voor een optreden in Dachau... maar dat dat na 60 jaar niet meer te bewijzen is... Heesters stapte opnieuw naar de rechter en nu is afgesproken dat de historicus Heesters niet langer beschuldigt en dat Heesters niet meer naar de rechter gaat. Heesters moet wel de proceskosten betalen. Het weer, het koelt snel af, morgen opnieuw veel zon en een graad. Zo heeft zon. het al twintig jaar en jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. C -C Met, Met nu Alternative FM. I feel a bad ache. I guess I partied The floor is cold, but The sun is warming And now I'm starting To realize what's going on It's summertime, the sand is warm Girls are out, the beat is on Go on tonight, let's dance till time. I see the sun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 Dat waren ze, Chapter January en The Sound of Summer. Um, ja, we hebben hier dus twee uh, nummers in het vorige uur gehad, akoestisch gespeeld. En uh, de heren zitten nu gewoon lekker rustig, relaxed, met een sigaretje in uh, de handen en een uh, biertje erbij. <laughs> Zo moet het ook... Dat is een beetje het uh, ultieme muzikantenbestaan, bestaan, heb ik wel eens het idee, Willem of... Uh... Jazeker. Jazeker, ja, zeker. Ja, zeker, ja. Is dat het meest relaxte ook na afloop van een, uh, van een uh, optreden ook? Even een nou, beetje met een peuk en, uh, nou, en een biertje erbij. Ik vind het wel lastig. Ik probeer al, uh, we hebben nu hoeveel optredens gehad? Veertien of zo. Veertien en ik probeer telkens na een optreden van op tijd naar huis te gaan. Maar en dat lukt niet? Dat lukt nooit. Nee. Dat is het probleem altijd. Ja, en de dag daarna weer werken, hè? Uh, ja, want het muzikantenbestaan is uh, in Nederland uh, toch een beetje anders dan in andere landen. Of is dat niet zo? Ja, dat weet ik niet. Nee? Ik denk hoe je het aanpakt, maar uh, ja, wij weten er nog niks van. Nee? Nee. Maar je, je, het is dus wel zo dat je, de, dat je er dus niet een... Uh, Even gezellig een boterham mee kan beleggen. Nou, als heel Zandvoort onze plaat op iTunes koopt, dan schiet het natuurlijk alweer. Uh... <laughs> heel Zandvoort. Ja, nou ja, het, het, het is een start om maar uh, eens wat te zeggen. Dus heb uh, je misschien een extra plakje kaas, uh, we, ja, we weer, uh, Een paar biertjes halen. Ja. ja. <coughs> maar dat, dat zit er dus niet in. Nee. Nou, misschien in de toekomst, je weet. Ja, niet. Nee, nee。Kijk, we Is er zijn... eigenlijk al belangstelling voor, uh, voor jullie uh, uit den landen, wat, uh, wat dat er gaat, nu we het er toch over hebben. Qua wat bedoel nou, je? Dat, nou, gewoon uh, wat, uh, wat jullie brengen aan muziek. Er is wel belangstelling voor denk ik, maar het, het is ook uh... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, het is een weg naar, uh, naar dat mensen het ook uh, leren kennen en zo. Mm. En, uh, Kijk, in Amsterdam uh, we hebben we veel gespeeld op veel plaatsen. Het is een ja. beetje overal al, behalve de Melkweg. Uh, en hopelijk gaat het binnenkort gebeuren. Maar ja, in een beetje je eigen regio is het toch wat makkelijker, zeg maar. Dan, uh, kijk, uh, het werkt altijd zo dat uh, uh, podia willen graag een lokaal bandje. Ja? Omdat die hun vrienden ook meenemen. Plus het publiek wat er is, wordt het gezellig. Dus uh, dan is het voor een programmeur in Groningen. Minder interessant om ons te boeken, ook al vindt hij onze muziek te gek. Dus uh, ja. die weten ook wel dat wij niet een bus met uh, uh, 80 man gaan meenemen, zeg nee. maar. Uh, dus, dus dat is ook een beetje... Uh, het gaat even. heel langzaam. Dus als je Amsterdam uh, in een aantal zalen weet plat te spelen, dan gaat er vanzelf wel uh, uh, gekletst worden. Ja, dat ja. uh, het het je. Ja? Het het ja, ja, precies. Uh, een beetje. Ja. Stap, stap voor stap uh, is het eigenlijk. Stapvoets. Ja. Een lichte tred. Ja, maar dan kom je er, dan kom je er even, goed, uh, even goed ook wel. Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Maar we zijn pas heel kort bezig. Hè. Ja. Uh, oktober hebben we pas onze eerste kick uh, gedaan. Ja. Dus uh, ja, vind ik dat we wel goed bezig zijn. Uh, in... ja. We vonden het ook wel fijn om een tweede te worden bij de Rob Acta. Ja. Als eerste wordt dan een soort van dan heb je een soort verwachting waar te maken, denk ja. ik. Dat en, kleeft dan uh, heel erg we aan. We zijn zo, zo kort bezig. Dus ja. Dat het zo fijn is dat we nu een jaar gewoon flink gaan spelen. En, en, uh, en, en echt een band worden. Ja. En uh, ik denk dat het helemaal goed is. is. Is dat wat jullie uh, overkomen is op die goede vrijdag. Die 2 april. De afgelopen uh, ja, zeg maar een paar weken terug. Uh, is dat gewoon ook... ...prettig Dat je door de jury goed wordt beoordeeld, ja. maar toch niet als winnaars eruit zijn gekomen. Nou, ik vond het ook terecht. Ik, ik, ja. Als ik ja? kijk naar de eerste band uh, die gewonnen had. Uh, Ethereal. Ethereal? Nee, ja. Ethereal is het. Ja? <laughs> ik, zeg, ik zeg het maar eventjes, want anders krijgen we ruzie met die jongens. Dus, uh... en, wij waren wij, wij, wij, wij, wij gewoon niet op ons best en het geluid was, was heel beroerd op het podium, dus we konden ja. elkaar niet goed horen. Uh, dus we hebben niet ons beste optreden. Dat was voor ons ook een van de mindere optredens. Ja. En, maar goed, uh, ja. nou, we waren... toch tweede worden, ja. dat, dat is te gek. Ja, want oh. jullie, jullie waren in, in, die, in, die, in die derde voorronde, dus in, in januari, toen, uh, toen waren jullie goed. Toen ja, waren we beter, ja. Toen waren uh, jullie echt tien stappen beter. Ja, dat, nou, dat, goed, dat ik, heb ik wel goed. Maar je bent ook niet alleen van jezelf afhankelijk. Wat Willem net al zei, ja. uh, uh, als het geluid op het podium zo is dat de drummer alleen maar uh, gitaren hoort. Uh, ja. Ja, dat is moeilijk, weet je wel. Maar je hoort er gewoon bij. Want het ja. hoort ook bij zo'n wedstrijd Heb Je hebt geen soundcheck. En uh, dat, dat is ook die geluidsmensen niet, uh, niet per se kwalijk te nemen. Maar nee. dat is gewoon... Nou, het ook, heeft ook te maken met hoe de band die voorjaar speelt... Als die hun versterkers op een stuk harder zetten... Dan is het geluid ook ontregeld natuurlijk. En ja, ja dat, dat, dat, dat hoort er gewoon bij, weet je wel. ja ja, ja, nou ja het, het, is, het, is, het loopt zoals het loopt, zeggen ja, ze dan wel eens. Ja. Maar ja, het uh, is wat jij zegt, Willem, terecht. Uh, heel vaak zie je ook dat bands die het dan net even niet worden, juist in één keer zo in één keer naar voren komen. Dat weet je natuurlijk niet. Ja, maar bedoel, uh, je ziet het, je, ziet het, vaak, va ja, je ziet het vaak wel. Je de tweede band uh, um, die vierde zijn geworden een paar geleden. De Sheer, ja. Die hebben de, de Robakna wordt uh, niet gewonnen. Nee, nee, nee. Maar ze zijn wel uh, op een gegeven moment uh, ja, dus doorgebroken. Silkstone wel. trouwens ook. Ik denk dat het gaat om uh, als je iets wil en je, je, je de goede inzet en uh, je ja. werkt er hard voor. Ja. Terwijl hier af en toe een, een stekker uh, voorbij vliegt, maar goed, <laughs> dan zeg ik er maar even bij. Uh, Marcus is al een klein beetje aan het opruimen, maar dat, uh, dat weerhoudt mij er gewoon niet van om uh, toch gewoon vrolijk verder uh, te gaan. Uh, hoe hebben jullie het ook ervaren, erop Rob uh, Zowel die, uh, uh, die voorronde en de finale? Hoe, hoe, hoe vonden jullie dat? Uh, om, om dat te doen? Uh, ja, uh, ja. Uh, uh, uh, was dat uh, Hoe was dat? Hoe vond je het? Nou, hoe vonden jullie keer, het allemaal? De eigenlijk? Keer ging we gingen een beetje met tegenzin. Uh, we moesten loten en dan waren we het laatste. En we moesten al om vier uur zijn en we dachten: jeetje, je moet tot elf uur wachten. Ja, ook het gedoe dat je niet in een kleedkamer mag zitten, even rustig. Wij vinden het altijd prettig om gewoon eventjes uh, met z'n allen even lekker in de kleedkamer te zitten. Even te stemmen, ja. biertje drinken, even, even te praten. <laughs> en uh, en, uh, ja, en als, als het dan allemaal zo gestrest en kort moet, dan is dat uh, natuurlijk, ervaren wij dat als minder prettig. Ja. Ja. Ja. En wedstrijdjes zijn... zijn maar dat hoort erbij. Hoort erbij ja. Ja. Het hoort erbij, zeg je, Maarten. Oké, okay. uh, ja. Ja, ja. Okay. maar het, het is natuurlijk wel een ervaring om gewoon uh, eens een keer mee te maken, zoiets. Ja. Nee, maar kijk, zoals, uh, want, uh, als je dan wint, dan speel je bevrijdingspop Haarlem. Uh, ja. En dat is onwijs stof. Ja. Maar wij spelen nu, uh, zeg maar, los van een wedstrijd op eigen kracht... Uh, door ja. de plaat die we hebben gemaakt op het bevrijdingsfestival ja. van Amsterdam. Dus dat is ook wel... Uh, dat, dat, dat, dat vind ik dan zelf leuker. Uh. Is goed. Je hebt meegenomen Captain Beefheart. Captain Beefheart, ja. Ja. Uh, welke track uh, gaan we draaien? Nummer 1. Nummer 1. Nou, laten we hem maar eens horen. <laughs> van Sevens Milk. Dat was hem. Uh, bijna. <laughs> <laughs> er kwam nog wat achter. Uh, dat is altijd het uh, leuke van, uh, van muzikanten. Dat, uh, dat je denkt. Hé, hey, we zijn er. En <laughs> dan komt er nog even een rieltje achteraan. Verassing. Verrassing. Verrassing. Uh, dit is ook een nummer dat jullie hebben gespeeld. Uh, tijdens de derde voorronde van de Rob wordt. Ik geloof dat jullie er zelfs dit nummer, mee begonnen zijn. Dit, dit nummer spelen we altijd. Eigenlijk. Dit nummer spelen jullie altijd. Hoe heet dat nummer ook weer? Born in the Ocean. Born in the Ocean. Ja, het is, ik vond het een, uh, een nummer wat lekker op die avond, dan heb ik het over de derde voorronde, lekker uit de verf uh, kwam. Hebben jullie dat zelf ook ervaren op die avond of niet? Hij, hij, komt, uh, hij komt wel vaker. Uh, ja, nou ja, ja, op zich wel. Op zich wel ja. Ja? Ja, uh, nou, het was eventjes wennen met het geluid, dus het was het eerste nummer. Dus, uh, maar het ging uiteindelijk wel goed. Ja. ja. Want hoe is het, Maarten, als je dan als. Uh, met, met het eerste nummer, want ik kan mij nog herinneren van die derde voorronde. Uh, op een gegeven moment, er was geen licht. En ik uh, stond uh, net een beetje bespullen spullen in te, ha uh, te harken in mijn rugzak. En ik zag Maarten verschrikkelijk op zoek zijn naar een, uh, naar een ingang van die plug. Dat is, dat is toch. Dat is, is dat, uh, heb je een gebruikelijk ritueel als je zo'n uh, zoiets gaat doen. Uh, nee, niet echt. Nee, nee, nee, nee. Ik was gewoon op zoek naar de, naar de stekkerdoos. En het, was ja. uh, het was vrij donker, dus dan, dan uh, ja, moet je even zoeken. Ja. Maar je had hem uiteindelijk gevonden? Ja, ja, ja, anders, anders was het, uh, had het niet geklonken denk ja, maar ik. Okay. Uh, maar maar zo'n eerste nummer, is het uh, nou belangrijk van het moet meteen uit de verf uh, zijn en dan is de rest uh, ook goed? Nou, niet per se, maar het is wel fijn als het eerste nummer goed uh, klinkt. Dan, dan speel je wel lekker door meestal heb jij dat ook, Willem? Nou, ik vind Born in the wel een soort verwelkomingsnummer. Ja. Zo van. Dit zijn wij. Ja. Ja. Nou, hier zijn we en het begint vrij rustig. Dus dan kun kan je vanuit daar verder bouwen. Is dit ook? Want ik vind eigenlijk dat nummer van hoe jullie eigenlijk in werkelijkheid ook een beetje zijn. Ik heb het een paar keer gehoord, er zit een, het lijkt wel een soort polka zit er soms ook nog wel eens een beetje in, vind, vind ik dan. Hetzelfde als een kaan in. Uh, ja. ja. Uh, wat is precies de vraag dan? Nou, er zit een beetje een soort polka-achtig uh, stijl zit er een beetje in en dat vond ja. ik ook bij met, met dit nummer ook. Ja, af en toe zit dat er een beetje in, ja. ja. Ja, ja, want Simon uh, bemoeit zich niet over de microfoon. Nee, uh, nee, nee, nee, nee. nee, is dat is, is Ik, dat ik verkeer? koos alleen voor een andere houding. Een andere... Ja, nee, maar is, is, dat, waar wat maar ik, is, is dat waar wat ik zeg? Of, of vind je van niet? Nee, je gewoon, uh, uh... Ik, ik, ik, uh, het eerste oh. op zich wel. Uh, ja. dat, uh, want uh, ik denk dat dit nummer wel uh, bepaalde elementen uh, heeft. En verschillende dingen laat zien uh, uh, waar wij voor staan. Dus dat het in die zin wel redelijk representatief is. Ja. Maar... Uh, in dit nummer zie ik niet heel erg veel polka. Nee, nou, misschien omschrijf ik het dan niet goed. Maar er zit, er zit een typische sound, vind ik. Wat voor jullie herkenbaar is. is dat dat dat de, heb de, ik in k heb de, de, ik dat ook gehoord. En dat hoor ik nu weer. Bij deze ook. Is dat dus dat de, de Captain Beefheart en de Tom Waits sound? Ongeveer, wat, uh, jullie, wat jullie bij elkaar mengen, als het ware. Nou ja, ik denk dat ja, wel, uh, komt, dat... Dat uh, komt inderdaad een beetje uit de invloed uh, vandaan. Ja. Een beetje dat hakkelende... Dat een beetje, ja. Ja, ja, ja. Meer kan ik niet over zeggen. Daar komt het, daar, daar komt het vandaan. Ja. Een beetje, ja, een beetje. Niet alleen daarvan, maar van, van meerdere dingen. Maar aangezien je dat net hebt gedraaid, is dat misschien wel een goed... Ah, nou, dan, voor... dan blijft het ook beter hangen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. ja zo zit ik hier, zit ik hier maar ik, ik kan me nog de avond van de finale herinneren. Toen stond, zat ik met, met Willem en met Maarten. Nou, dat interview, dat zend ik dus nooit meer uit. Want, want de, an een... de antwoor antwoorden waren De antwoorden goed, waren heel erg goed, alleen waren, de vragen waren ja. zo verschrikkelijk <laughs> lousy. Dus dat interview, men nou als je hem hebt, delete het maar. Dus, uh... Ik wil het wel horen. Nou, ja, je het wil horen. het horen. Nou, ja. uh, ik, zend nog, ik zend hem nog voor een kop. Pietje nog een keer oh, goed. naartoe. <laughs> Niet goed. Uh, we hebben dus net... Uh, Born in the Ocean... Uh, gehad van, uh, van Palalalaka. Dat moet ik wel goed zeggen... want anders ga ik... Uh, uh, wow. net zo raar praten als uh, de meesten. Uh, nu... geven we even vriend uh, Menno... eventjes uh, wat, uh, wat ruimte... die thuis zit te luisteren. En dat is een band die wij... zeer binnenkort hier op onze... donderse donderdag gaan krijgen... In mei, de tweede donderdag, breik je er maar op voor, heer Spartan. Nummer van Captain Beefheart in ieder geval. Joehoe. Sowieso. Uh, op aanvraag van uh, de drie mannen van Pallalalalaka. Want uh, die hebben we nog uh, in de studio zitten. Want deels zijn ze natuurlijk ook uh, geïnspireerd door de, de muziek uh, van Captain Beefheart, Blur en Noem maar op. Liggen er nog een, uh, liggen er nog een paar. Daar komen we zo direct nog wel even aan, uh, aan toe. Ehm... Um, uh, ja, Pixies hoor ik ook. Uh, hoor ik ook. Ja. Ja, ja, toch, uh, Willem. Dit, want... dit is ook het gek plaatje: Snakefinger. Snakefinger, ik, leg hem, uh, ik heb er nog niet? niks van gehoord, nee, maar uh, die doen we zo direct. Dit is wel leuk uh, om te draaien. Die uh, gitarist geweest bij The de, bij de Residents. Ja, uh, en, uh, ja het hele, hele toffe, toffe Tof, muziek. Toffe muziek. Ja. Bijz uh, bijzonder, uh, bijzondere muziek ook is ook net als jullie niet in een hokje te zetten, als het ware. Nou. Nederlanders willen altijd graag alles in een hokje zetten. Dat is toch zo jaren negentig, hokjesgeest. Ja, nou, uh, de zuilen hebben we ook uh, gehad ja, in de precies. jaren zeventig. Maar ja, uh, niks is meer overeind gebleven. Nee, de zuilen zijn nu helemaal. De zuilen uit. zijn weg. Dus, uh, <laughs> <laughs> uh, zelfs, uh, wij zijn geen zuil meer, dus uh, kun je nagaan. Nee, nou. ja, maar uh, Mensen hebben nog steeds behoefte aan zuilen. Alleen mensen willen nu hun eigen zuil uh, Ja. Dan hebben we 17 miljoen zuilen. Ja. Uh, het schiet niet echt Misschien op. Een, een leuk een nieuw liedje voor oh. lange Frans. Uh. Ja. <laughs> <laughs> ik, ben, ik hoor dan een ondertoon. helemaal goed. Uh, even, even nog wat anders. Over meedoen aan uh, competities en dergelijke. Uh, Kijken jullie ook nog wel eens naar, naar dat soort uh, programma's? X-Factor en dat soort uh, zaken, ik durf het bijna niet te vragen. Maar, maar kijk, kijk, als toch je... Toch doe je het uh. Ja, toch doe ik het. Ja. <laughs> Omdat ja, nee, dus uh, ik, met ja. appels en peren vergeleken. Maar, kijk, maar uh... Dat is toch wel iets heel anders? Dat is weer iets heel anders natuurlijk dan een Ja. Toch? Ja, dit gaat over uh, mensen die DENKEN te kunnen zingen. Nou ja, sommigen kunnen, vast, uh, kunnen wel zingen, maar het is toch anders. Ja. Dan zing je een liedje van een artiest. Ja, waarom vraag ik het? Want ik weet eigenlijk ook nu waarom ik het vraag. Uh, doet, doet Goed dat je het? daar achter. Ja, gekomen nee, nog. Uh, nou, ja. kijk, we hebben hier een uh, tijdje terug... ...hebben we al, toch ook niet uh, de minste, geringste gehad. Uh, Fabiana Dammers, uh, die hebben we hier gehad in de studio. Uh, winna winnares uh, van de Singer Songwriters... ...bij de Grote Prijs van Nederland van 2008. Oké. Okay. Dus, uh, maar die zei van, ja... Uh, wat het probleem in Nederland is, er is niet echt een popcultuur. Uh, dan kom je van de popacademie af en dan uh, uh, hebben we leuk zo'n programma bij SBS6, dat heet dan de Poepstars. En uh, die andere, dat heet uh, de, de X-Factor en dan zitten een aantal juryleden elkaar af uh, te matten. Maar waar het dan echt om gaat, dat, dat zien we dan niet. Is dat, uh, ervaren jullie dat ook zo? Om, ja, jullie, ik vind jullie toch echt popmuzikanten eerlijk gezegd. Dus Ach, gewoon... Ik denk dat het een, een underground storm is. Als je kijkt naar uh, Hallo Venrij, Cesar, Pannensoldaat. Ja. Uh, toch allemaal mensen in Nederland. En Paulusma die, of zo. In, uh, die ik allemaal heb gehoord ja, in, mijn, uh, in het verleden. Ja. Uh, Cesar ja, zeker. ben is ja. niet heel rijk geworden. Maar, ja. maar uh, ik, ik, ze, ze, hebben, ze hebben me zeker uh, geïnspireerd. Ik denk ja. dat wij ook... Uh, in, in dat genre wel passen. Ja. Ja. Hebben jullie ook enige scholing in, in, in, die, in die richting gehad? Scholing? Alleen de drummer heeft uh, scholing gedaan. Qua conservatorium <laughs> of zo? Nee, nee, ik heb het gewoon, oh. Pop Academy of, of iets, nee. iets in die geest. Ja, dat, dat, dat uh, is goed. Ja. Nee, nee, nee. Ja. nee, wat ze wat, wat zeggen, alleen de drummer heeft uh, conservatorium gedaan. En... Ik heb wel gitaarles gehad vroeger, ja. maar daar houdt ik ook wel. Ja, merk je dan uh, dat, uh, de, de invloed van, uh, van jullie drummer in, uh, in dat uh, verband? Uh, zijn conservatorium achtergrond. behalve dat uh, hij is uh, technisch heel goed even zijn en, uh, naam en veelzijdig. David. David. David ja. uh, hij is technisch heel goed en veelzijdig en vooral die veelzijdigheid merk je, dat denk ik. Uh, ja. Maar uh, kijk, wat, wat mij betreft voor, voor zang of zo, ik uh, uh, kijk ik, als ik zoiets zou gaan doen, uh, je ziet ook vaak dat uh, bij drum is dat dan weer anders, maar uh, uh, bij zangers zie je wel vaak dat, denk ik ook dat, dat het ook wel je creativiteit een beetje kan afvlakken. Ja. En dat heb ik ook wel bij, bij mensen gezien. En, uh, Moet je nagaan ja, dat uh, Captain Beaver of Tom Waits naar de rockacademie was geweest? Ja, ja dat, zei je je toch, dat, dat... dat zou je niet willen wensen. Dan zou je nee, nee, heel nee, veel mooie plaat hebben misgelopen. Heb ja. uh, uh, had hij een acht voor, uh, voor Samenzang? Hmm. <laughs> ja, nou ja, goed. Ja, Het is wel een eigen eigengrijde vogel ja, in ieder ik geval. ik denk dat, dat je gewoon een tik moet hebben. Ja. Ik Pro proef ook iets, uh, bij Captain Beaver: iets Zeppel-achtigs. Frank Zeppelachtig. achtig Zeker. Ja, dat zijn ook uh, jeugdvrienden geweest, hè. We hebben samen op de basisschool gezeten. Ja, nou, ik heb, ja, in ik, eerst, eerst heb je, instantie eerste instantie zie ik zoiets van Nee, zeg ja, nee, maar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dan dat zegt, dan nou, heb ja, je je opleiding, dan heb e je opleiding. Basisschool en, moet je, daar dan, dan dan dan dan moet je het daar moet je het van hebben. Gewoon met blokken spelen en ja. Ik geloof ik jullie, dan ben ik weer zo naïef Nee, maar dat is echt serieus waar. Sap en hebben we bij elkaar op. Bij elkaar school gezegd. Maar ik denk ook dat mensen meer met blokken zouden moeten spelen. Ja? Ja. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. Of, of, of Lego is ook leuk. plakken aan elkaar. Maar ik, was was heel ik was toch mee, meer een Playmobil-man. Dat is ook heel mooi. Voor ieder wat wil, maar. Duplo. ja, ja. ja. ja. dat is Lego. Ja, maar ik, denk, ik, denk, ik denk dat veel, uh, veel dingen als Popacademie. dat is denk ik wat ik eigenlijk probeer te zeggen. is dat uh, veel van dat soort dingen uh, zijn, zijn niet uh, uit de grond gestampt om. Uh, mensen te, uh, aan te sporen om hun creativiteit te ontplooien, mm -hmm. maar om, uh, om een uh, degelijke muzikant te worden. En degelijke muzikanten die zijn er genoeg. Uh, maar dat is niet iets wat uh, ik ambieer om te nee. zijn, zeg maar. Ja. Ik, ik, uh, wat ben... wil je dan zijn? Slechte muzikant. <laughs> nee, dat geloof ik niet. Nee, maar, als je, maar als ik jou nou zo hoor praten, Simon, maar dan zit er nog iets achter, denk ik. Nee, maar ik, de, ik heb Kunstacademie gedaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik een, een succesvol kunstenaar word. Nee, oké. Okay. En denk ik, als je rockacademie doet, wil niet zeggen dat je een, succesvol, uh, een succesvolle rocker wordt. Ja. Het gaat om doen. Het gaat om gewoon doen. doen. Ja, en daar schrij schrijf ik stukjes, dus ik hebben, moet gewoon met, stukjes met blijven schrijven. En hun hebben met z'n tweeën in de slaapkamer gewoon ja. gedaan. Ja. Nou, nee, niet in de slaapkamer, sorry. Ja, <laughs> dat, is, dat is een ongelukkig voorbeeld. Daar staat de Mac en daar staat de ja, ja, ja, ja. opnameapparatuur. Maar ja, ja. Uh, ze doen het. Ja. Uh, en, uh, en is het ook om. zo, door het te doen, leren het? Ja, maar, ja, maar kijk, ja, het hangt ervan af. Als je wil creëren, als je... Uh, als, je, als je daar je voldoening uit haalt om dingen te creëren en, en op te nemen en, en, en dat soort dingen, dan, dan heeft het geen zin om, uh, om, uh, um, naar, om naar een uh, popacademie te gaan, denk ik. Uh, als je, uh, ik denk voor, voor heel veel mensen dat het wel zin heeft en uh, uh, dat het goed is dat die uh, dingen bestaan, maar dat is niet per se voor iedereen weggelegd uh, die uh, zichzelf muzikant noemt, zeg maar. Het is een makkelijke manier om je te ontwikkelen. ...omdat je daar docenten krijgt... ...en je krijgt daar uh, les, lesprogramma's... ...en, en, en, en, makkelijk in. en uh, makkelijk Maarten heeft bijvoorbeeld... Uh, uh, ...thuis zelf allemaal moeten uitvogelen. Maar het maakt ja. niet uit... Is dat, dat leuker Maarten? Dat je zoiets uh, aan het uh, uitvogelen bent thuis... ...en denkt van... ...hé, hey, dit uh, is ook wel iets uh, waar ik mee uit de, uit de voeten kan. Nou, ik had het niet meer vergelijken... ...want ik heb nooit op de popacademie gezeten. Nee, maar goed, maar... Uh, het is sowieso heel erg leuk om zelf dingetjes uit te vogelen natuurlijk. Want dan ontdek je dingen... Gaandeweg, je zoekt wat dingetjes op internet, je luistert plaatjes, je probeert dingen. En zo kom je, kom je ergens. Uh... Ja, heel, heel, heel mooi. Ga uh, ja. gaan eerst. Ja, nee, nee, nee, nee ik, ik, kan, ik, kan daar, ik kan daar. Nee, dat is echt waar wat je, wat je zegt. Want, het is, uh, want ja, kijk, als ik, ik, ik schrijf dus zelf ook teksten of wat dan ook, ik lees ook boeken. En dan kijk ik van hoe heeft zo iemand. Speel je wel eens met blokken Jaap? Uh, wat zeg jij? Speel je wel eens met blokken? Heb ik gedaan. Het leger ik heb met Lego gespeeld. Ik heb met Lego gespeeld. Kijk dus je bereikt hebt. Ja, ja, ja. Ik heb uh, ook dingen gecreëerd. Ik ja. heb huisjes uh, gebouwd. En, <laughs> ja. ja, jullie vragen ernaar. Ja, dus ja, geef nee. geef ja. ja. En ik ben ook oprecht geïnteresseerd. Ja, ja, ja. ja nee, ja, ja. dat is goed. Ja, je, je hebt niet het goed. Voordat we verder ja. gaan over het uh, praten over Lego bouwstenen, Playmobil en dat soort dingen. Het zit er inderdaad een serieuze ondertoon in, want... Reken maar dat er inderdaad wel wat in zit... wat, uh, wat hier gezegd wordt. Nee, ik, dan ben ik weer bloedserieus. Dus, uh, dus in, uh, in dat verband. Uh, we gaan uh, weer eens even muziek uh, draaien. Uh, Marcus, wat uh, gingen we ook weer doen? Want... Uh, ja? We gaan... Oh! <laughs> uh, stairs, stair to, stairs to Nowhere. De jongens die stonden bij de Rock Alternative... in uh, de finale van de Grote Press van Nederland van 2009. En daar hebben we dus nu... Een stukje van klaarstaan. Laat boven, maar horen is a big success of one Zeg het maar, ik, eh, er, worden, er worden hele discussies uh, gevoerd. Ik denk dat het kraftwerk is, maar Ja, er wordt, inderdaad, uh, Maarten, want je zegt het goed, kraftwerk hoor ik. Ja, nee, dit, de, we zijn er niet echt over uit wat de oorspronkelijke versie is, of het van hem is of van kraftwerk. Ze komen allebei uit de 78, uh, ik, als het goed is. Ik wel. heb hier een antwoord oh, we op hebben Wikipedia. Hij heeft een antwoord. Uh, op Wikipedia op staat het volgende. His first album on Ralph was uh, Chewing, Heights, the Sound... Dat was in 1979, featuring original material, co-written with the Residents, as well as uh, esoteric covers like Kraftwerks The Model. Toch? Ja, dus, ja. Ja, ja. dus toch een cover, hè jongens? Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Gelukkig. Het is in ieder in geval een, een, heel, een heel bijzonder iets, toch? Zeker. zeker. Ja. Um, ook iets waardoor jullie zijn geïnspireerd? Dat wat we net hebben gehoord? Um niet direct uh, uh, per se ja maar wat inspiratie. Dat is uh, nou, ja, uh, hoever... nou, inspiratie ja, nou, ik ken eigenlijk Snakevinger pas denk ik twee jaar of zo ja. maar tegenwoordig luister ik wel veel naar uh, apart gitaarspel wat niet helemaal uh, in dit nummer naar voren komt Want het is uh, vrij, uh, een traditioneel liedje eigenlijk ja. maar in een bepaalde andere dingen heeft interessante gitaarpartijen nou ja, goed. Maar daarom doe je dit, neem ik aan. Hè? Je, je, ja, jawel, jawel, dat, gaat, ja dat klopt, ja. ja, maar, ja maar, alleen... Want je wilt toch weten, van hoe, heeft, hoe heeft iemand anders zo'n stuk opgebouwd? Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja zeker. zeker. Goed, uh, ja. krijg een bericht uh, van Marshall ja, heb je, he, he, of niet? een bericht van een luisteraar. <laughs> ja. Bericht van een luisteraar? Ja, die zeggen wel een kutband, maar we <laughs> snappen niet. Echt. Goed uh, het is aan Paul. Dat uh, was een Paul grapje. met een schatje. Dat is onze vaste chauffeur bij de optredens. <laughs> oh, uh, zit hij te luisteren? Uh, als hij zit te luisteren, Paul, we vinden jou ook heel aardig. Uh. Ja. <laughs> Zonder jou waren we niks, Paul. Uh. Uh. Uh, daarom hebben we sint Paul ook net ja. gespeeld. Ja. Ja. ja, ik snap hem. Ehm... <laughs> Ja, we moeten even ook een beetje om de tijd denken. En omdat jullie nog een uh, verzoek hadden van de Pixies, die, uh, die nog gedraaid uh, Dat jullie die willen horen. Maar eerst uh, ga ik, uh, gaan we even wat anders uh, draaien. Dat is uh, een band die 8 april een uh, CD-single uh, heeft uh, gepresenteerd in het Patronaatcafé. Uh, misschien kennen jullie ze wel, want ze hebben ook meegedaan uh, tijdens de Derde Voorronde. We Cook, We Fire.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 Just up in black. We listen to see under the sky in a poetic kind of way. What is my life under the sky in a poetic kind of way? You know when you grow for Luna. De Pixies waren dat en daarvoor uh, We Cook with Fire met The Science Industry. Uh, dat was uh, de band uh, die het derde voorronde van de Rob Akda woord mocht uh, beginnen. En Palalalaka mocht het afsluiten. Zo was het. En uiteindelijk won de laatste. En niet de eerste. <laughs> Sorry Gunther, maar <laughs> zo is het nu helemaal. Daarachter horen we uh, de pixies. En uh, een, want uh, er staat nog het een en ander op stapel. Wat, uh, wat mogen we nog uh, van jullie verwachten op de podia in uh, de nabije toekomst? Uh, in de nabije toekomst. Uh, ja, want... uh, zaterdag spelen we in Haarlem. Misschien voor de regionale luisteraars. Uh, wel een uh, mogelijkheid om uh, ons uh, te komen zien. In ja. de pitcher in uh, Haarlem. De pitcher. De pitcher. Bij Stiels he? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het zit... Ja, het... Uh, bij verwulft, uh, <tot> uit, ja. van, bij de hoek ja, ja. Van, tegenover de VND zo'n beetje schuin, zo'n ja. klein straatje en uh, daar zit een ja. klein cafeetje. Ja. En, uh. het, het is niet de Maarten Maarten, hoor. sorry? Het is niet de Maarten Maarten, de Tom Tom. Ah, nee, nee, <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee, ik was even aan het nadenken. Ja. Ja, eh. En uh, ja, 5 mei, bevrijdingsfestival Amsterdam, uh, wordt, uh, wordt, wordt een mooie, mooie, mooie avond. Ja. Ja? Om half zes. Al, half zeven. Half, half zeven, net het podium. En waar is dat? Bij de Brakkengrond. Bij de Brakkengrond. Ja, dus de uh, hoofdpodium is op de Dam en dan uh, 100 meter verderop uh, heb je een plein en daar is het tweede podium, daar spelen wij. Mooi. En uh, ja, dat wordt gek. En uh, Beekstein doen we nog. En, uh, uh, en ja, er komen nog wat andere dingen. Kijk op onze MySpace. Uh, MySpace.com slash palalalaka. Ja, heel fijn. Dan kunnen ze, kunnen, <laughs> jullie, kunnen ze meteen zien wat jullie aan het, uh, aan het doen zijn. Ja. Nou, uh, voorlopig zullen... Er staat ook onze nieuwe videoclip op trouwens. Uh. Oh ja? Uh, ja. Dat ja, dat is zo. <laughs> Ik, ik heb een, die hele videoclip heb ik nog niet gezien. Dan. Bij, uh, als je de nummers kan luisteren, is er anders een video, klein blokje. Ja, hij staat ja. niet zo prominent. Uh, er is ook een manier waarop je hem prominent op kan zetten, maar wij zijn nog niet achtergekomen hoe dat kunnen we bewerkstelligen. Ja. Dus, uh, Goed. Maar dan komen jullie vanzelf nog op. Dat wel achter. denk ik dat is wel. Een webdesigner ja. ook. Ja. Een webdesigner. Ja, ik vond het, uh, vond het hartstikke leuk om, uh, om jullie hier. Uh, en ook Marcus. Uh, we, vond, we vonden het hartstikke leuk dat we, dat we jullie hier hadden in, uh, in de studio. Drie man. En het klonk no. heel goed, dus. Ja, ja. ja uh, klonk, klonk uh, goed. Twee gitaren <laughs> en een samba, maar uh, het was uh, de moeite. Een zang, zang ook nog. Wat zeg ik? Een zang was er ook nog. Uh. Tuurlijk, tuurlijk. Jullie Heb je die gemist, ja, op die zang? Ja. Nee, nee, nee, nee, Simon en Willem uh, samen. Nee, Maarten, Maarten hebben we niet, niet Maarten. echt gehoord. Maarten. Ja, heel klein stukje. Heel klein ja, drie stukje. woorden was het, toch? Ja, heel klein stukje. Drie, woorden. drie, nou, drie, drie, drie zinnen. zinnen. Drie vol zinnen. zinnen. Wauw. Vol zinnen. Dan, dan moet, je er echt, uh, moet je echt met je oren gekluisterd aan de speakers hebben gezeten. Wil, wil je die zin hebben opgemerkt? Oké. Okay. <laughs> we sluiten af. <al. laughs> Dit was Alternative FM. En we sluiten natuurlijk ook af met een nummer van Palalalaka. Nou Simon, zeg maar welke... in het uh, The Land zijn. of the Blind and Tender heet het nummer. Tot volgende week. En dan is ook Menno weer terug. Dag. Dag. Ja. I come from the land of the blind and tender We only die at night I wrap our bodies in newspapers Cause we just love the smell of it Now dance little girl